9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de kerncentrale Fukushima zijn de lichamen gevonden van twee vermiste medewerkers. Ze waren daar op 11 maart aan het werk, toen Japan werd getroffen door een zware aardbeving en tsunami. De lichamen lagen in de kelder van een turbinegebouw. De Twee medewerkers waren op de dag van de ramp bezig met een inspectie... en konden vermoedelijk na de aardbeving het zwaar beschadigde gebouw niet meer uit. Het dodental door de aardbeving en tsunami in Japan is opgelopen tot ruim 12.000. 80% van de slachtoffers is geïdentificeerd. De lichamen zijn overgedragen aan hun familie. Er worden nog meer dan 15.000 mensen vermist in Japan. De Verenigde Naties gaan de massaslachting in het westen van Ivoorkust onderzoeken. Volgens het Rode Kruis vielen de afgelopen dagen in de stad Duekwe zeker 800 doden. Getuigen zeggen dat er een bloedpad is aangericht onder burgers. Het is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. In Ivoorkust wordt gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van zittend president Bakbo. Die verloor in november de presidentsverkiezingen van oppositieleider Wattara, maar Bakbo weigert om op te stappen. Een nog onbekende man is afgelopen avond verdronken in een meertje in Oosterwijk. Hij zocht volgens de politie verkoeling vanwege het warme weer. Een getuige sloeg alarm nadat de man onder water was verdwenen. Duikers vonden de man na een uur, maar hij bleek al te zijn overleden. Bonaire heeft een nieuwe coalitie. Er was precies een maand nodig om tot de samenwerking te komen. Het is de eerste coalitie sinds de Nederlandse Antillen in oktober... de status van bijzondere gemeente van Nederland kregen. De coalitie bestaat uit drie partijen die vijf van de negen raadszetels bezitten. In de oppositie zit alleen de voormalige regeringspartij UPB. Morgen worden de wethouders van Bonaire beëdigd. Het weer vanochtend bewolkt, van tijd tot tijd wat regen. Vanmiddag meer regen, later in het westen droger. De middagtemperatuur loopt uiteen van 13 graden in het westen tot 17 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag. Kijk op macro.nl voor deelnemende vestigingen en tijden.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 Bel 0900 1353 of ga naar musicals.nl. Een duurzame scheepswerf, de verhuizing van blaasvarens, oehoe baby's en zure oceanen. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Het tweede uur van Vroege Vogels, het tweede uur van Janine Abring. Gaat het een beetje, Janine? Ja, een kopje koffie kan nou, er nog wel in. Ja. Rustig, je kopje koffie. In een artikel van de Vlaamse wetenschapsjournalist Christen de Dekker lazen wij over de windoorlog. Nou blijkt het dat sommige windmolenparken zo dicht op elkaar worden gepland... dat ze in elkaars windschaduw komen te staan. Dan steelt het ene park de wind van het andere park. Zo hebben de Engelsen bijvoorbeeld plannen voor gigantische windmolenparken in de Noordzee. Die voor windstilte kunnen zorgen in onze belangrijkste windgebieden wordt wind net zo belangrijk als olie en gas... dat er bijvoorbeeld ja, conflicten en oorlogen over ontstaan. Het zegt wel veel over hoe hot de wind aan het worden is... Maar het is natuurlijk wel droevig als we ook nog eens daarover moeten gaan bakkeleien. Misschien moeten we binnenkort het aloude windrecht opnieuw invoeren. In de middeleeuwen was de landsheer eigenaar van alle ongrijpbare zaken... zoals het wild, het water en dus ook de wind. De molenaar moest bijvoorbeeld voor elke zak meel... een paar stuivers windrecht be betalen. Maar ja, als Engeland straks al onze wind en dus winst gaat opstrijken... blijft er voor ons geen zuchtje wind meer over. Hmm, niet bepaald een uh, wind-situatie wind dus.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 Muziek Uit het Grand Café van begin 1900, Lois Bal van de Franse componist André Villet, uitgevoerd door Salonorkest Trocadero. Zij voelt zich net zo lekker in haar overal op de scheepswerf als in een mantelpakje tijdens een vergadering met zakenlui. Tekla Bodewes, eigenaar van Scheepswerven in Meppel en in Hasselt, is door premier Mark Rutte uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Haar passie en missie is om duurzame en, duurzame en zuinige schepen te bouwen. Daarom heeft Tekla Bodewes haar nek uitgestoken voor de ontwikkeling van diesel-elektrische aandrijving van schepen. Logisch nadenken en niet moeilijk doen is haar motto. Verslaggever Johan Dibbets is een kaartje gaan nemen op de werf van deze Zakenvrouw van het jaar. Vind uh, je het leuk om even de werkvoorbereiding te zien? Ja, dat het wel of niet. Uh... <klaar> De tekenkamer, heet dat. Ja. Hier, hier wordt het bedacht. Tekenkamer en werkvoorbereiding, ja. Kijk, wat wij doen is omdat uh, toch altijd als je iets innovatiefs doet... is het moeilijk om een reder te overtuigen. En dan, uh, nou, in dit geval Lieuwe, die investeert heel veel tijd... om dus eigenlijk het schip, wat, een bestaansschip van wat ze hebben... maar dan al wel helemaal om te tekenen. Dus echt letterlijk met plaatjes naar het diesel-elektrische verhaal. Dus dit is een tekening van een tanker. Hier is dan de machinekamer-indeling. En wat we dus in eerste instantie hadden is... een. Een conventionele aandrijving die er volledig nu uit is. In plaats van een dieselmotor staat er een elektromotor in. En die worden weer gevoed door een aantal generatoren... die na gelang het vermogen wat nodig is voor de voorstuwing bij of afgeschakeld worden. Dus in volgas gas staan die twee generatoren te brullen. En uh, als langzaamaan moet, er is er maar eentje aan. Klopt. En, en, en wat bespaart dat dan? Letterlijk uh, liters brandstof, en dat is veel. Dat is, uh, in dit geval zal het ook uh, minimaal 20, 25 procent zijn. Minder uh, uitstoot, echt veel minder uitstoot. Niet alleen doordat we minder brandstof verbruiken... maar ook uh, doordat een generator set van zichzelf al zuiniger is. Die draait op een optimaal toerental. Dus hij zal ook vanuit de echte uitlaat, zie jij geen zwarte rook. En het is ook de tanker waar we straks naartoe lopen, daar zegt iedereen... Een rare uitlaatjes op het achterschip, want het is een enorm groot schip. 110 bij 1145, een lummel om te zien. En heeft maar hele kleine uitlaatjes. Nou, laten we daar eens even gaan kijken, want dan kunnen we zien wat, wat, in, hier wat, wat we hier op de tekening zien in het echter ja. uitziet. Nou, laten we daar maar naartoe gaan. Doen we. Heel bedankt. Graag gedaan. Pakken we nog even de jas? Ja. Het concert van de scheepsbouw. Ja, dat is altijd mooi, hè, dat geluid. Dat doet mij altijd denken aan uh, bij mijn neven in Hoge Zand. Daar heb je nog echt de ouderwetse waterlating, waarbij ze dan echt de stoppingen eronder weg slaan. En dat heeft ook zo'n geluid. En dan voel je je wanneer de laatste stopping gaat. Dat gaat helemaal door je lichaam. Ja. Nu Zakenvrouw van het jaar, omdat je duurzame groene schepen bouwt. Ja, klopt. Ja. En dat, daar zijn we trots op. En ik denk ook dat het de enige manier is, ook voor de binnenscheepvaart, maar voor de hele scheepvaart, voor de hele maritieme wereld, om dat vol te houden. En je daarmee ook boven je concurrenten te zetten. Kijk maar naar het wegvervoer, daar gaat het misschien wel sneller. Maar uiteindelijk kunnen wij veel meer meenemen als binnenvaart. Kunnen we, zijn we nu al schoner, maar we moeten zorgen dat we in die vervangingsmarkt ook meelopen. Als het de binnenvaart goed gaat, gaat het ons ook goed, zeg ik altijd. En dat is het belangrijkste. Ik denk dat je, met, dat je een beetje over je grenzen heen moet denken. Is duurzaamheid in de binnenvaart een trend of een passie? Ik denk dat het beide zou moeten zijn. Maar ik denk dat het niet, behalve de trend en de passie, dat het gewoon pure noodzaak is: wil je overleven? Schepen bouwen die minder verbruiken. Ja, emotie aan de kant. Zorgen dat je gewoon een realistische omzet hebt. En dat je niet alleen maar loopt te klagen als er een dubbeltje meer of minder is. Maar kijk ook naar je eigen schip. Kijk daar waar je simpel duurzaam kunt zijn. En ook dus centen in je zak kunt houden en minder verontreinigd. Met Tekla brodenwijs over haar werf in Meppel. De Kaap, zo heet de werf. Er staat een hele grote tanker die verbouwd wordt. We zijn nu bezig voor een bepaald traject Groningen van Rotterdam. En dan weten we precies wat voor verbruik het schip nu heeft. En ze willen een nieuw schip en dan kunnen we precies uitrekenen... wat het nieuwe verbruik zal zijn. Dus je kan ook. precies uitrekenen hoe zwaar de motor moet zijn om die vracht te vervoeren en het schip. Ja. En dan vervolgens uh, daar een motor bij uit te, te zoeken die dan het minste verbruikt. Ja, klopt. En ook uh, dus niet in te veel vermogen in te zetten. Wat wij doen bijvoorbeeld voor zo'n tanker. Uh, normaal gesproken hebben ze een voortstuwingsmotor, dus om te varen. En ze hebben een motor om te laden en lossen. Het zijn allemaal aparte motoren. We hebben een pot ontwikkeld, een voortstuur, een truster, en die komt onder deze tanker. Even, waar, waar? Zie je het achterschip van dit schip ja? van die tanker? Ja? De truster. Nee, Hij kun... heeft een beetje een, een, een, een geveegde kont. Ja, dat weet ik. Heel... <laughs> en je ziet ook dat we hebben daar bedacht dat we de, om nog meer direct vermogen te hebben, hebben we de elektromotoren onder water. Waardoor die, uh, de voortstuwing nog directer is. Dus waardoor die nog minder uh, vermogen nodig heeft om toch dezelfde resultaten te behalen. Want een schroef moet helemaal onder water. Als er lucht bij zit, omdat die half boven water is, dan is het rendement minder. Dus... Exact. Ja, die schroef gaat flink onder water, maar daarbij de elektromotor ook. En het leuke van dit schip is, die heeft maar heel weinig vermogen. Omdat we het vermogen wat we gebruiken voor de voortstuwing, voor het varen van het schip... ook gebruiken voor het laden lossen. Want ze doen nooit die dingen tegelijk. Dus als je die balans goed opmaakt, dan, is het, uh, dan heb je maar heel weinig uh, vermogen nodig... wat je optimaal kunt gebruiken. Dus als je het niet... hebt over vermogen, dan heb je het over elektriciteit. Ja, het opwekken van elektriciteit. Ja, want uh, Om hem te lossen uh, heb je dus pompen die allemaal elektrisch gaan. Ja. Wat je nu uitgerekend hebt, is van, als we lossen, dan hoeven we niet te varen. Dus we hoeven niet twee generator sets erin te zetten. Exact. En, en de grap is, uh, doordat wij dus wel het voortsturingsvermogen... wat over het algemeen het meeste is gebruiken om te laden en lossen. Kunnen ze alle pompen tegelijk laten laden en lossen... en allemaal apart in het te regelen. Dus dat is eigenlijk dat die opdrachtgever helemaal blij is. Dat die heeft, ik heb er nooit aan gedacht, want dat kan normaal niet. Want moet... Reken nou eens uit wat, wat uh, dit schip voor brandstof nodig had per jaar... in de oude situatie en nu in de nieuwe. Dit is een heel, heel nieuw type schip ook. Dus uh, ook een hele andere lading, want hij gaat meer lading meenemen. Nog, ook nog, want we hebben hem ook nog wat lichter gemaakt en een extra tank... Zij dus gaat nog wat meer tonnen meenemen. Maar ik denk dat als je deze conventioneel zou aandrijven... een honderdduizend liter, maar dat ligt eraan op welke vaart ze hem in gaan zetten, kan besparen. En dat is echt heel veel. Ja. Hoe bedenk je zoiets? Door iets nieuws te willen, maar door ook simpeler te willen. Ik denk als mensen niet altijd maar heel moeilijk denken... en denken van, joh, hoe kan het nou simpel, maar wel praktischer... dan, dan kom je aan dit soort dingen. wals nummer 8 van de Poolse communist Frederik Chopin. En buiten een koolmees en binnen hier in het kapitoal. Het kapitoal stroomt een beetje vol met allemaal gasten. De gasten die we straks ook nog gaan spreken. En ook nog een aantal uh, vroege kuikens. Over een paar weken uh, binnenkort gaan we weer een stukje van onze uitzending overgeven... aan onze jonge uh, collega's die een een stukje aflevering gaan presenteren van die vroege kuikens. Maar eerst gaan we naar Defensie. Een paar jaar geleden ontdekte Defensie op het terrein van kamp Soesterberg... dat er onder geparkeerde vrachtwagens vele exemplaren van een zeldzaam plantje groeiden. De blaasvaren. Defensie wilde de vrachtwagens gaan verkopen... maar dat dan, dan zou de biotoop van deze bedreigde plantensoort verdwijnen. Volgens de Flora- en Faunawet ben je dan verplicht goede maatregelen te nemen... zodat de populatie in stand blijft. En daarom zijn ecologen van Defensie op zoek gegaan naar een nieuwe plek voor de varen. En die hebben ze gevonden, een kademuur langs het ei in Amsterdam. Deze week zijn de plantjes per boot naar een nieuwe onderkomen verhuisd. Henny Radzaak klom bij ecoloog Ido Borkent aan boord. Kijk, daar zie je hier die kleine groene frutjes in staan. Zie je? Dat teren dat, uh, dat tere groen zal ik maar. Dat zeggen. is blaasvaren. Dat is blaasvaren, ja, dat is blaasvaren. Het zijn sprietjes van uh, amper 10 centimeter ja. hoog. Ja. Ja, en misschien worden ze nog 10 centimeter langer. En als ze het heel goed doen hier, misschien nog 10 centimeter langer. Maar dan is, dan is de koek op. Het blijven maar kleine plantjes. We varen met een bootje langs de kade Amsterdam, langs het IJ. Waarom nou juist die zeldzame, bijzondere blaasvaar hier naartoe verhuizen? Deze varens kunnen uh, de specialisatie van zo'n goed aan. Dat is een ecologisch plekje voor hun. En uh, aan de overkant van het IJ staan ze van nature. Die zijn die gewoon uh, spontaan gekomen. Nou, wij zochten van, vanwege dat verplaatsingsproject in het Soesterberg locaties waar uh, varen staan. En dan weet je ook dat het, de, de plek waar je ze dan bij wil zetten geschikt is. Want je kan ze natuurlijk ook op jouw jou in de tuin zetten. Maar misschien zal hij het dan nog wel doen ook. Maar, ja. Dat weet je maar nooit. Maar uh, kijk, dit zijn de plekken waar die uh, uh, in ieder geval zich op zijn plek voelt. En wat ook een beetje tegemoet komt aan ja, de natuurlijke standplaats van uh, de plant. Tussen die, uh, die grote blokken? Tussen de grote basaltblokken. Nou, je ziet dat er meer, uh, ook andere soorten varen ja. staan. Je ziet er eigenlijk niet aan af, hè? omdat het nou echt een heel bijzonder rood-lijstsoort ja, nee. is, die blaasvaren. Nee. Nee. nee, dat zie je er helemaal niet aan af. Het is een, uh, nou, zo op het eerste oog een onbeduidend plantje. Ja, wat maakt dat dan zo bijzonder? Uh, nou, het, het bijzondere eraan is dat er uh, heel weinig vindplaatsen van in Nederland zijn. Dat is de bijzonderheid. En dat is tegelijkertijd ook de juridische bijzonderheid. En daarom uh, is deze actie er, he, vanwege de Flora- en Faunawet. Ja, want uh, dat is een mooi verhaal. Ja. Ze zijn dus op, op Soesterberg uh, aangetroffen, ja. onder, onder geparkeerde vrachtwagens daar. Ja, ja. We hebben, op een, je moet je voorstellen, Soesterberg is uh, bovenop de Utrechtse heuvelrug. Dat is dus een heel andere plek als hier. He, hier zit je op Amsterdamse Pijl ongeveer, uh, aan het water. Daar zit je bovenop een uh, grote zandige heuvel. Daar is het heel warm. Uh, en ook heel zandig. Uh, met heel arm zand. Eigenlijk helemaal geen plek voor uh, dit soort varens. Daar hebben heel lang meer dan tien jaar vrachtwagens geparkeerd gestaan... die niet meer gebruikt werden door het leger. Je moet je je voorstellen dat ze ook heel dicht bij elkaar geparkeerd stonden. Spiegels ingeklapt. Je kon er nou ook zo dwars tussendoor schuiven. Maar daaronder was het dus heel donker. En door die grote vrachtwagens die boven staan ook vochtig... want het blijft daar altijd een beetje koel cool onder. De bestrating, was dus een soort half open bestrating lag eronder, waar kalkhoudend zand in zat. Nou, en die factoren bij elkaar maken het een geschikte plek voor zo'n varentje. Nou, die sporen van, uh, van deze varens en ja, net als andere sporen... die zijn over de hele wereld ergens wel altijd aanwezig. Oh ja? dus, uh... Maar of ze ontkiemen, dat is een tweede. Maar als ze kiemen, dat is dan een tweede. Daar moet je milieu echt geschikt voor zijn. Ja. Ik bedoel, in een gasveld kiemt het misschien, maar dan wordt het gelijk door het gas bedolven. Dus dat heeft helemaal geen zin. Dat gaat allemaal te gronden. Maar daaronder, waar geen gasprietje wil groeien, is net het plekje voor die varens. En dus stonden er ineens 10.000 varens... terwijl er in Nederland uh, ongeveer 700 uh, plekjes bekend zijn waar er eentje staat. Maar toen moesten die vrachtwagens ineens weg van Defensie... Ja, die uh, moesten verkocht worden. En uh, daar hebben ze jaren op gewacht. Tot ze een koper hadden. En nou, die is gevonden. Maar ja, als je die vrachtwagens dan weghaalt. Ja. dan is het milieu gelijk voor die varens. Uh, ook gelijk voetzien. Einde biotoop. Einde biotoop. Ja, dan uh, wordt het weer gewoon uh, de gewone Utrechtse uh, heidevlakte. zal ik maar zeggen. En daar hebben deze varens geen schrijven kans. Dus Defensie heeft ook de plicht. om uh, ze ergens anders ja. uh, neer te zetten? Ja, Defensie heeft zeker die plicht. En in dit geval is de oplossing gekozen. door een aantal groepen van die varens. op andere plekken in Nederland neer te zetten. zodat er in ieder geval overal. Uh, planten staan. En dan te kijken of ze aanslaan. Dat gaan we het komend jaar bekijken. Dus uh, we volgen de, de plekken waar ze staan. In het ja. Kuinderbosch, in twee botanische tuinen. En hier. En dan gaan we kijken of ze het goed doen. En doen ze het goed dan... Uh, want er is nog een klein, uh, nou ja, zeg maar soort van reservaatje onder een aantal vrachtwagens. Dat staat er nog. Dus er staat nog een soort bronpopulatie. Daar kunnen we gaan putten eventueel. En dan staan er nog een paar duizend. nu. Nou, planten maar. Hè. Nou, en deze gaan... Uh, ja, potjes eraf. Potjes eraf. En dan... Uh, er zit hier ja, tussen die uh, grote zwarte basaltblokken zitten van die ja, aardige kieren van een, van een paar centimeter groot. En daar pruts ik hem gewoon, uh, oh, ja. zien, uh, gewoon tussenin. Zitten. Ik gooi die grond er gewoon even onder, dat hij een beetje kan aanslaan. En dan nou, hier in dit plekje kan ik hem zo nou, goed aandrukken. Dan moet ik mezelf even goed vasthouden aan een andere varen. kuukelijk van boord. Ja, kijk uit. En dan, uh, nou, daar staat hij erin. Ja. Nou, dan zet ik, in dat plekje zet ik er nog eentje en daar kan er nog eentje. En zo maak ik een paar van die groepjes. En in totaal komen hier dan uh, 50 planten te staan. 50? Ja. Terwijl we nu aardige deiningen beginnen te maken nu in ja. het bootje. Of? Is wat voorbij gekomen, iets groots zeker. Het, ja. Ja. <laughs> voor zover ik weet, is, is, is zo'n actie met zoveel planten van de faria ja, Dat is nog nooit uitgevoerd. Dat, weet je, nee, maar ja. wanneer komt dat nou voor? De plekken waar die staat, hoeft hij nooit weg. Omdat hij daar weg moet, doen we die verplantactie. Maar eigenlijk gebeurt dit maar zelden natuurlijk. Nou, klinkt het ook wel een klein beetje overdreven... zo'n uh, enorme actie uh, voor een paar van die groene sprietjes. Ja, nou ja, goed, dat is maar net hoe je daar uh, tegenaan kijkt. Uh, we hebben in Nederland de flora en wet en daar moeten we ons aan houden, net als aan de, aan de snelheden op de snelweg. En uh, als, als dus de wet voorschrijft dat die planten beschermd zijn, dan zijn ze gewoon beschermd, punt uit. Maar zouden hadden bij het ventje toch ook kunnen zeggen van, nou ja, laat lekker zitten, die plantjes. Niemand ziet het. Uh, nee, niemand ziet, ziet het. Wie nee, weet dat nou? Dat had het kunnen maar dat is een kwestie van uh, morele instelling natuurlijk, hè. Ik bedoel, als je eerlijk bent, dan, uh, dan doe je dat goed. En als je denkt, ik flest te boel, ja, dan doe je dat. Wat kost deze hele operatie nou? Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Even wat, sorry. Moet er daar nog één? Ja, hoor je geval een paar meer in plaatsen? Ja, als je denkt dat het een goed plekje is, dan zetten we er daar nog een neer. Het gaat misschien om 10.000 euro of zo. Oh, veel dus goedkoper is, dan een uh, linkshelikopter. Dat is, is echt een heel ander soort van bedrag. Het <laughs> is nog maar niet te hebben. Kijk of ik hem daar tussen kan krijgen. Oh, kan, nou, dat is een beetje te laag. Hier ja, kan dit nog wel. Ja. Maar die, uh, Boven die grote varen, o, wat is dat voorheen? Dit is een uh, stegelvaren. Vrij algemene soort. Ja, ja hele algemene soort. Nou, er komt dan die bijzondere blaasvaren, die rode lijstsoort, die komt daar dan balboven. Zo. Nou, je ziet het nauwelijks, maar uh, een mooi plekje voor hem. Ja, het is een typisch uh, varenachtig uh, ja. sprietje. Twee ja. sprietjes van 8 uh, nou, ja, ja. centimeter lang ja. die er nu ja. uitkomen. Ja, en die zullen nog ietsjes groter worden. Dat is het dan. Ja. Kijk, is het dan. En, en hier komt zo'n klein opgekruld vaartje, komt er ook nog aan. Het is echt uh, minimaal uh, klein. Daar doet u het voor. Ja, daar doe ik het voor. Dat vind dat, dat ik toch hartstikke leuk. Dat is de beleving van zo'n plant. The Bluebells of Scotland, uit de, de Scottish Suite... van de Amerikaanse componist Leroy Anderson. Uitgevoerd door... en nu kan ik het net niet lezen... want er staat een enorme mand hier op tafel. Ja, de BBC Concert Orchestra. Er is hier net iets prachtigs binnengebracht... ter grootte van, nou, toch een flinke autoband... Het is een groot kunststuk, het is een uh, bloemstuk. Het is binnengebracht door een van de moeders van de vroege kuikens. Uh, Marijn en Gerard die hier ook uh, binnen zijn uh, gewandeld. Over een paar weken gaan we het weer doen. Hè, de, de, de jeugdeditie van ons programma Vroege Vogels, de kuikeneditie. En een van de moeders komt hier binnen. Zet. Nou, u mag zelf even vertellen wat het is. Nou, het is een uh, krans van berkentakken met uh, mooie katjes. En daarin zitten uh, wat hedra ranken met... Uh, Narcissa uit ons mooie bollendorp Lisse. Heb je dat zelf gemaakt? Zelf gemaakt. Wauw, nou bedankt. En een paar hele kleine kuikens. En een paar uh, schattige keukentjes. En hele kleine uh, vroege kuikens, geel van kleur, hier op de berkentakken. Precies. Dankjewel. Geen dank. We zetten hem op tafel. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De strijd om de Hetwiegenpolder begint zo langzamerhand te lijken op een soap. Eerst moest die wel ontpolderd worden en toen weer niet. En nu hebben zelfs de Zeeuwse milieuorganisaties hun handen ervan afgetrokken. Want het gaat ze leden of anders wel draagvlak kosten. Hoe zat dat nou nog maar weer met die Hetwiegepolder? Nou, de Westerschelde moet verdiept worden en daardoor verdwijnt er natuur. En dat moet gecompenseerd worden. Er zijn inmiddels drie onderzoeken gedaan uh, naar het natuurherstel... Uh, als compensatie voor die verdieping van de Westerschelde. En het vierde onderzoek komt eraan. Maar elke keer blijkt dat het onder water zetten van de Hedwiggepolder... het beste alternatief is. Nee, zeggen de Milieuclubs nu, laten we een herstelfonds... Westerschelde in het leven roepen. Aan de telefoon Peter Hermans van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Is dat nou de oplossing? Ja, dat is. Een herstelfonds voor de Westerschelde. Er ligt geld klaar in de haven van Antwerpen om te besteden aan natuurcompensatie voor de verdiepingen. En er is een uitstekend plan om dat uh, geld aan te besteden. Dat plan heet uh, het Wiesjepolder. Dus uh, ja, ik ben een groot voorstander van een herstelfonds. Ik heb het gevoel dat het uh, probleem uh, politiek... Uh, slecht gemanaged is of politiek is uitgebreid voor uh, doelstellingen die niet in de eerste plaats uh, doelstellingen voor de kwaliteit van de natuur zijn, maar heel anders uh, uh, liggen. En um, ik denk dat, dat er uh, bepaalde sentimenten worden uh, overdreven, voorgesteld. Het archetypische beeld van de zee, die strijdt tegen het water. Ach, ik weet het niet. Uh, zo belangrijk is dat niet, denk ik. ik denk, uh, er worden gewoon kansen verloren om en havenontwikkeling... en toch een goede kwaliteit van de natuur te handhaven in de regio. De, zee. de hoeveelheid plastic die op onze oceanen drijft... is nog veel groter dan tot nu toe werd gedacht. Behalve een soort ja, plastic vuilnisbelt op de Stille Oceaan... drijft er ook een enorme massa plastic op de Atlantische Oceaan... grofweg tussen Afrika en Midden-Amerika... In de zee drijven zelfs meer dan 200.000 deeltjes plastic per vierkante kilometer. Het meeste plastic wordt via rivieren naar de oceanen afgevoerd. Ongeveer een vijfde deel komt van schepen. En hoewel zeezeiler Charles Moore het probleem al 15 jaar terug wereldkundig maakte... begint het nu pas serieus opgepikt te worden. Afgelopen week was er bijvoorbeeld een wetenschappelijke conferentie over dit onderwerp op Hawaii waar het nog vooral aan ontbreekt is geld. In de Volkskrant van afgelopen maandag riep onderzoeker Jan Andries van Vraneker van het NIOS de kunststofindustrie op om financieel bij te dragen aan een gedegen onderzoek naar dit probleem. Een actie. Nieuwsgierige vogelaars moeten op hun tellen passen als ze het Lauwersmeergebied bezoeken. Ze lopen namelijk kans op een boete van maar liefst 1250 euro als zij het wagen de daar broedende zeearenden te verstoren. De bijzonder opsporingsambtenaren, de boa's van Staatsbosbeheer, hebben van justitie toestemming gekregen... om de gewone boetes voor het betreden van het gesloten gebied flink te verhogen. Zeearenden zijn erg gesteld op hun rust en daarom doet Staatsbosbeheer er werkelijk alles aan... om de vogels een stressvrije broedtijd te garanderen. Boswachter Jelle de Boer. Eigenlijk voor iedereen. Uh, zowel uh, natuurliefhebbers, uh, vogelaars, geïnteresseerden... en eventueel ook uh, uh, mensen die iets meer nog met, uh, met de eieren of met de jongen willen. Maar eigenlijk, eigenlijk in het algemeen voor iedereen. Uh, voor ons is het heel erg belangrijk dat de zeearenden gewoon hun, uh, hun gang kunnen gaan... en uh, een gezinnetje kunnen gaan stichten. En hopen, uh, uh, ja, hopelijk dat het dit jaar tot een groot uh, succes gaat worden. Maar mensen die iets meer met de eieren of de jongen willen... Uh, nou, het is bekend dat uh, voor roofvals in het algemeen en met name de wat uh, ja, uh, zeldzamere soorten... dat daar uh, wel een handel in is op de zwarte markt. Mm. Al dus boswachter Jelle de Boer. Tot nu toe heeft hij nog geen boetes hoeven uitdelen. Mensen die graag de zeearend willen bewonderen zonder de kans om boete te worden... kunnen gebruikmaken van een uitzichtbult. Neem wel een goede verrekijker mee, want anders krijg je dat beest nog niet te zien. Energie. Wel een mooi dak op het zuiden, maar geen geld voor zonnepanelen, geen nood. Elektriciteitsbedrijf Greenchoice legt met alle plezier gratis en voor niets zonnepanelen op uw dak. Deze week lanceren ze het initiatief ZonVast... Het elektriciteitsbedrijf vraagt 20 jaar lang een vaste prijs van 23 cent... voor ieder kilowattuur die uit de gratis panelen komt. Ongeacht hoe de elektriciteitsprijs zich de komende 20 jaar ontwikkelt. En alle elektriciteit die u niet gebruikt, die gaat naar Green Choice. Het mooiste is, na 20 jaar zijn de panelen van u. Nou, klinkt als een goede deal. Met het project Zonvast willen Greenchoice, de postcode loterij en panelenbedrijf De Zonfabriek... de drempel wegnemen voor particulieren die opzien tegen die forse investering. Er is wel een belangrijke eis. Er moeten tenminste 10 panelen op je dak passen. Nog zo eentje. Ja, er is nog meer zonne-energie, want het is Amerikaanse chemici gelukt om een kunstmatig blaadje te maken. Het ding is zo groot als een creditcard en is in staat om, net als een echt blad van een plant, zonlicht en water om te zetten in suiker. In brandstof dus. Fotosynthese door groene planten wordt door veel, veel mensen gezien als de ultieme vorm van zonne-energie. Voor producenten van duurzame energie was het dan ook een soort ja, heilige graal. Tegelijk valt er volgens plantenonderzoekers zelfs aan de efficiëntie van groene blaadjes nog het nodige te verbeteren. Waar een zonnepaneel uit de fabriek ongeveer 12% van het zonlicht omzet in elektriciteit, is de efficiëntie van de meeste planten niet meer dan 1 of 2%. Bedreigde natuur. Canada heeft de zeehondenjacht dit jaar met maar liefst 20 opgeschroefd. Werden er vorig jaar nog 388.000 zeehonden geknuppeld en geschoten. Dit jaar worden er 468.000 dieren gedood. De reden? In China is de vraag naar zeehondenproducten sterk gestegen. De zeehondenjacht is hoe dan ook geen vetpot. Met de jacht verdienen naar schatting 6.000 jagers ongeveer 7 miljoen euro. Dat is dus iets meer dan 1.000 euro per jager. Dierenbeschermers hebben, uiteraard, verontwaardigd gereageerd op de uitbreiding van de jacht. De Canadese regering zou zonder al te veel moeite een beter economisch perspectief moeten kunnen bieden aan de jagers. Al dus de dierenbeschermers. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Swiss clarinet players speelden het rondo uit het ballodivertissement voor clarinet. En drie bassethoorns. En van wie dat is, dat is onbekend. Beschuit met muisjes. Levende muisjes bij voorkeur dan, denk ik, in dit geval. Want de Oehu voor de camera van Vogelbescherming Nederland heeft een jong gekregen. We belden natuurlijk meteen met Geo Wassink, de webloghouder van Beleefde Lente. Goedemorgen, Geo. Oh, Geo. Ik hoor hem. Ik hoor, hem, hoor. Ik hoor Geo niet. Hoor jij oh, nee, hem wel? Nee, nee, nee, dat is een uil. <laughs> Als het goed is, hebben wij Geo aan de telefoon. We horen wel zijn welbekende uilengeluiden. Maar Geo zelf zit natuurlijk vol spanning bij die webcam te kijken. Ik denk dat Geo de nieuwste in de laatste prooi was. <laughs> die oers zijn groot, hè? Die hebben echt een enorme spannende. En Ik denk dat ze zelfs een Geo-wassink kunnen verorberen. Ja. Nou, Misschien ja. is hij wel daadwerkelijk beschuit met muisjes gaan halen. Of is hij een dikke sigaar aan het roken om de geboorte te vieren. Maar Op de... voorlopig hebben wij Geo niet aan de telefoon Geo... Ah, nou, wat was je aan het doen? En ik, hoor, ik hoor jullie al heel lang, maar jullie hoorden mij niet. Ik oh, was er wel. Dat is dan een welbekende verspreking. Nou, gefeliciteerd dan nogmaals. Ja, leuk hè, het eerste kuikentje. Ja, wat te gek. Maar er lagen meer eieren in het nest, toch? Is, er, is het bij één kuiken gebleven vooralsnog? Nou, dat, dat maakt het voor ons allemaal extra spannend. Want niemand heeft nog gezien uh, of er wel meer eieren zijn. Dat is wel de verwachting. Mm -hmm. uh, meestal hebben we... Bij dit nest eigenlijk elk jaar wel drie eieren, die niet altijd allemaal uitkomen. Maar we verwachten dat er meer eieren zijn. Je kunt het niet zien, het kuiltje is te diep. Ja, maar je verwacht nog wel meer gezinsuitbreiding. Ja, en dat zou dan eigenlijk, ja, afgelopen nacht had ik dat eigenlijk al verwacht. Of ja, vanaf nu kan dat weer gaan gebeuren. Ja, spanning en, ja. en sensatie. Is het trouwens vroeg uh, of, of juist laat in het seizoen, dit eerste jong? Ze zijn ietsje later dan in andere jaren. Dus we uh, hebben het over ongeveer een weekje later. En hoe komt dat, denk je? Dat kan allerlei, uh, allerlei factoren kunnen dan een rol spelen. Hè? Je kunt denken aan het weer. Je kunt denken aan dat er een van beide partners gewisseld is. Wat we trouwens niet kunnen zien. Mm -hmm. Het lijkt er niet op, want het zijn uh, wat oudere vogels. Uh, maar ja, Zo zijn er allerlei kleine dingetjes die kunnen meespelen. Ik zag iets geks ook op de, op de, op de webcam. Want uh, de, de moeder of de vader heeft het, het, het, de schaal van het ei opgegeten. Ja, mooi, hè? Waarom doet hij dat? In de natuur wordt, uh, wordt zoals je ziet, uh, niets verspild. Uh, dus er, zit een, uh, er zitten mineralen in die, uh, in die kalkschaal. Uh, natuurlijk ook kalk. Uh, en zo'n witte ijschaal, als dat allemaal blijft liggen, dan valt dat op. Dus uh, het werkt eigenlijk van twee kanten. Het nest blijft zo schoon en valt niet op voor uh, eventuele predatoren. En uh, mevrouw Oehoe heeft weer wat voedingsstoffen binnen. Zijn er uh, dieren die de Oehoe kunnen bedreigen... Uh, in Nederland eigenlijk uh, niet, uh, wel vlak over de grens. Dat zijn dan wilde zwijnen. Uh, ja, wilde zwijnen klimmen natuurlijk niet in bomen, dus die kunnen niet de volwassen oeers pakken. Maar wel de jonge oeers, want die, die springen vaak al uit het nest, hebben we bij beleefde lente ook gezien. Uh, na vier weken gaan ze uh, al aan de wandel. Ja, en als dan wilde zwijnen ze op de bosbodem tegenkomen, dan is het wel einde verhaal. Oeh, einde verhaal. Ja, er is ook wat gedoe trouwens uh, over de verstoring rond de groeven, wat is er precies aan de hand? Ja, nou, uh, er komen toch heel veel mensen daar. Uh, eigenlijk jammer, je kunt thuis natuurlijk veel beter zien, er valt daar echt weinig te zien. Uh, maar op die plek kun je de oe vanaf twee kanten bekijken. En zo'n dier ervaart heel veel stress als die van twee kanten bekeken wordt, dat, dat merk je. En daarom heeft Stas Bosbeer nu uh, uiteindelijk ook voor gekozen van we sluiten een deel af. Zodat mensen nog maar op één plekje kunnen gaan staan kijken. En als ze zich dan ook nog aan de gedragsregels houden, dan, dan moet het veel rustiger zijn voor de uil. En dat kunnen we eigenlijk nu al zien. Als je ja. nu goed kijkt, zie je dat ze er gewoon wat relaxter bij zitten. Ze zitten er lekkerder bij. Hoe, ja. hoe meer rust, hoe beter. En dat geldt zeker natuurlijk voor de Oehoes. Dankjewel, Geo Wasink. Prima, tot ziens. Ja, en wij... Geef u nog heel even de mededeling dat Vogelbescherming... nu ook een speciale Beleefde Lente website heeft voor jongeren. junior.nl. Zelfde beelden, zelfde clips, maar met aangepast commentaar. U hoorde Canarie uit het ballet Leventij de Jeanne, oftewel de waaier van Jeanne... waarvoor maar liefst tien Franse componisten de muziek schreven. Uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra. Dat de broeikasgassen die we de lucht in pompen zorgen voor de opwarming van de aarde... dat weten we nu wel, maar dat de extra CO2 ook in zee verdwijnt... en zorgt voor verzuring, is veel minder bekend. Het wordt al het tweede klimaatprobleem genoemd. paleoclimatoloog Appie Sluis van de Universiteit Utrecht doet onderzoek aan... Oceaanverzoering, goedemorgen, uh, Appie. Goedemorgen. Um, het tweede klimaatprobleem, is dat uh, werkelijk zo erg? Nou, Het, het wordt meer het tweede CO2-probleem... want eigenlijk is het compleet on onafhankelijk van de klimaatverandering. Het is, uh, het is gewoon een ander effect van CO2, maar het is inderdaad wel een groot probleem. Ja. Kun jij de, de werking en het verband tussen CO2 en oceanen en verzuring eens even uitleggen? Ja, nou, CO2 lost op in water. Hè? Dus uh, ook in de atmosfeer gebeurt dat, in, uh, in de regendruppels bijvoorbeeld... En daarom is eigenlijk regen altijd een beetje zuur. Eh, omdat CO2 reageert als een zuur in water. Dat hoort zo. Dat hoort zo, dat is zo, en dat weten we heel goed. En eh, daarom is regen altijd een beetje zuur. We hebben natuurlijk heel veel gehad over zure regen in het verleden. En dat kan door, eh, maar dat komt dus eigenlijk, eigenlijk is regen altijd zuur, omdat die CO2 oplost in water. En dat gebeurt dus ook in de oceaan. Eh, op het moment dat CO2 in de atmosfeer geprompt wordt, zoals we dat nu doen, lost het ook een beetje op in het oceaanwater. En eh, daardoor eh, wordt de oceaan langzaam eh, zuurder. Um, komt het dan in de oceaan terecht door regen... of gewoon door het contact tussen oceaanwater en de lucht erboven? Ja, met name gewoon door het contact tussen, uh, tussen de lucht... waar de CO2 in zit en het zeewater. Water haalt CO2 uit de lucht? Ja. ja. Um, maar nu zijn we al uh, 200 jaar bezig met uh, heel veel fabrieken bouwen... en auto's rijden en, en uitstoten. En is er dus extra CO2? Dat klopt. He, dus die CO2-concentratie is de afgelopen 100 jaar supersnel gestegen. En... Um... He, dus die, dat water kan een bepaalde hoeveelheid CO2 bevatten... maar dat is een evenwicht met de atmosfeer. He, dus de hoeveelheid CO2 die het water kan, be kan bevatten, dat is iets wat vaststaat... Maar dus op het moment dat je meer CO2 in de atmosfeer pompt... Hè, als de CO2-concentratie in de atmosfeer stijgt... dan lost dat dus op in het zeewater. En dan wordt het daardoor zuurder. En oh. dat zien we dus nu ook gebeuren. En kan je dat meten? Is dat een zuurgraad die je ja, meet? Ja, eigenlijk wel. Dat is uh, iets wat we pH noemen. Dat kennen we misschien allemaal wel van, uh, van de middelbare school. Hè. Dus dat is de zuurgraad van het zeewater. En we zien dus dat die de afgelopen eeuw... Uh, met ongeveer een tiende uh, eenheid is gedaald. En dat lijkt heel weinig, maar eigenlijk is dat ontzettend veel. 10%, procent, dat klinkt veel. Nou, het is, het is dus een... een uh, de pH, dat is, uh, iets wat, uh, pH van 7 is neutraal. Uh, de oceaan was voor de industriële revolutie 8,2. Dus eigenlijk is de oceaan helemaal niet zuur. Maar nu is de uh, CO2-concentratie zo gestegen... dat de pH gedaald is van 8,2 naar 8,1. En dat is voor de oceaan echt een gigantische stap. Oh, okay. Ja, dat is dus niet, een tien, een, een tien, dat is niet 10 procent. Nee, het is een tiende unit. Maar dat is voor oceanen veel. Ja. En wat, uh, wat doet dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Daar is, is eigenlijk nog vrij weinig over bekend. Op dit moment zijn er heel veel wetenschappers bezig om te kijken... welke soorten eh, daar eventueel gevoelig voor zijn. Hè, welke soorten organismen in de oceaan. We weten bijvoorbeeld dat er heel veel soorten zijn in de oceaan... die een kalkskeletje maken. Hè, die maken, net als wij, maken, wij, wij hebben botten, dat is ook van kalk. En net zoals onze botten van kalk zijn, maken algen, sommige algen... ook een skeletje van, van kalk. En we weten dat, daar, eh, dat heel veel soorten zometeen minder goed in staat zijn... om die kalk te produceren op het moment dat de oceaan een beetje zuurder is. Wacht even, algen... Met een skelet van kalk. Wij ja. kennen natuurlijk algen als groene derrie in, ja. nou, in kan het, water. Uh, uh, uh, maar hoe hebben die dan een skelet van kalk? Het is, het is, als je bijvoorbeeld naar Dover gaat of naar noordwest frankrijk heb je die enorme pakketten kalksteen. Nou, Dat bestaat eigenlijk uit die kalkskeletjes van die, fossiele, van die algen. Dat zijn eigenlijk fossiele, fossiele kalkskeletjes van algen. Maar hoe ziet een alge met een kalkskelet er dan uit? <lacht> ja. <Wat> is... <lacht> Menno wil graag ja. even dat je hem beschrijft. Ja, ik ken algen foto's. alleen maar als groene aangroei. Ja, dus je, je hebt een cel en die, daaromheen produceert die kleine... Um, plakkaatjes kalk eigenlijk. En die zitten er helemaal rondom die cel uh, heen. En die produceert er dus aan de lopende band. Dus een mini kalkballetje. Ja, Zo eigenlijk zit is het een soort van Bob de bouwer die constant in die cel bezig is om van die kalkskeletjes te bouwen. Een soort eitje ja? eigenlijk dan. Ja. Eigenlijk wel, Ja. ja. En dat hebben die al genoten, maar er zijn natuurlijk meer soorten in de oceanen die, die kalk uh, nodig hebben. Ja, nou ja, er zijn heel veel, heel veel soorten die dat doen. En dus we weten dat langzamerhand die kalkskeletjes, die kun je ook meten, dat die dunner gaan worden en dat er misschien minder worden. En dus die, dat, is af, dat is dus van invloed op die soorten. Uh, er zijn ook andere soorten, dus er is in het onderzoek heel veel nadruk op die kalk producerende soorten. Ja, heel even, want ja. ik, ik hoor al dat je over wil naar de soorten die er wel iets aan hebben, maar ik wil <laughs> nog even iets weten over de soorten die, die kalk opbouwen. Ja. Uh, die gekke algen van je. Schelpen? Maar, ja, precies. Dat ja. zijn ook soorten die, die iedere mens wel kent. Ja. Schelpen, Schelpen, ja, die ook. En dus het, het, van heel veel soorten, ook van dit soort soorten, uh, weten we eigenlijk nog heel slecht wat de respons zal zijn aan, aan de zuurder oceaan. Koraal ook? Koralen hebben er ook last van, waarschijnlijk. Ja. Het, het kan ook soortspecifiek zijn dat de ene soort wel en de andere soort minder last heeft. En vissen die. met een graad? Ja, dat is waarschijnlijk omdat die uh, meer zijn, kunnen ze waarschijnlijk beter hun. Uh, hun uh, uh, hun lichaam reguleren. Hè. Dus die, die kunnen zich waarschijnlijk beter aanpassen. Maar die hebben misschien wel weer last... omdat er uh, veranderingen in de voedselketen kunnen voorkomen... als gevolg van dit probleem. Dat die misschien op die manier veranderingen zullen, uh, zullen doormaken. Dat ja, er dan ja. minder algemeen skeletjes zijn. Ja. ja. Dus dat zijn de soorten die kalk aanmaken. Uh, en die, hebben, uh, die ondervinden nadeel van het zuurder worden van de oceaan. Ja, bijna alle soorten die kalk maken... zullen waarschijnlijk een, uh, minder hard een kalkskeletje kunnen groeien. Ja, Um, we hebben er tijd voor. Dus ik vraag toch nog even: die, die kalk aanmakende soorten. Hè? Mm -hmm. Halen ze kalk uit het water of halen ze iets uit het water waarmee ze inwendig zelf kalk maken. Dat laatste. Ze, maken, ze halen ionen uit het water. Ja, dus met name carbonaat ja, of bicarbonaat, waterstofcarbonaat is dat. Halen ze uit het zeewater en ook calcium. En daar maken ze zelf dan uh, calciumcarbonaat van, en dat is kalk. Ja, en als het zuurder wordt, lukt dat dus slechter. En wat krijg je ja. dan? Slappe schelpen? Ja, ja, precies. Dunnere schaaltjes, dat soort dingen. En dat is precies wat te zien. Ja, ja maar dat, dat is... is ook met wat gebeurt bij eieren. Dan wordt het windeieren en dan, ja. dan wordt het zacht. Ja, ja. ja. precies. Ja. En wat is daar... Uh, een beetje vloek in de kerk. Wat is daar erg aan? Slappe schelpen? <laughs> Ik weet niet of jij wel eens een slappe schelp hebt gehad, maar... <laughs> <laughs> Dit is een hele onbetamelijke vraag. Um, nee, het is, dat is, dat is, uh, wat betreft de ecologie is dat lastig te zeggen. Uh, wat dat op het ecosysteemniveau t, uh, tot gevolg heeft, is, is echt moeilijk te voorspellen. Ook omdat de ene soort waarschijnlijk gevoelig is en dus slechter zal groeien. Maar misschien zijn er andere soorten die juist baat hebben bij die hogere CO2-concentratie. En die zullen dus harder groeien. Ja. En dus dat is in het ecosysteem, wat er precies in het complexe ecosysteem zal gebeuren, is nu nog heel lastig te voorspellen. En dat is een van de redenen waarom we ook in het verleden gaan zoeken. Om te kijken, nou, is in het verleden ook wel eens oceaanse geweest in het geologisch verleden? Ja, en we willen nu... Je gaat nu weer heel snel. Oh, sorry. Uh, nu de soorten die er baat bij kunnen hebben. Dat ja. er, dat er verzuring, extra verzuring optreedt. Ja. Nou ja, dus, of misschien wel de hogere CO2-concentratie zelf in het zeewater. Hè? Dus Zoals we net al gezien hebben, hè, dat blaadje of die kunstmatige, dat kunstmatige blad... dat, uh, hè, dat fotosynthese kan doen, hè, die heb, daar heb je CO2 van nodig. En Ook in oceaanwater is dat zo. Dus er zijn ook soorten die, als ze niet zo gevoelig zijn voor die verzuring zelf... misschien juist baat hebben bij die hogere CO2-concentratie... omdat ze dan harder kunnen groeien. En dat zullen we dus ook waarschijnlijk zien, dat zien we nu al... dat sommige soorten juist baat hebben bij die hogere CO2-concentratie. Maar dus... soorten van wat? Wat... Uh, bijvoorbeeld soorten algen, uh, er zijn nog heel veel algen die geen kalkskeletje maken en, ja. en, en een aantal van die soorten zal baat hebben bij die hogere CO2-concentratie. En, en onderwaterplanten, kelp, ja, eventueel. Ja, en dus dat ja. zal dus voor heel veel soorten een beetje afhangen van, nou, zijn ze nou heel gevoelig voor die verzuring? of kunnen ze juist extra baat hebben bij die hogere CO2-concentratie waardoor ze beter fotosynthese ja. kunnen doen. Dus planten onder water uh, ge gebruiken net uh, CO2 op dezelfde manier als planten boven water. Ja. Oké, okay. weten we ook weer. Uh, ik had nog, want ja. uh, ik ben uh, een kind van de jaren tachtig. en toen werden wij altijd heel erg gewaarschuwd voor zure regen. Ja. En daar hoor je nu niks meer over. Is daar verband tussen of is dat. Het is voor een gedeelte opgelost, dat probleem. omdat uh, Dat had met name te maken ook met, met, met stikstof in de stikstof in de atmosfeer... waardoor gieren en dat soort dingen... Dat, is, dat heeft hier niks mee te maken. Dat, dat zure zee en zure regen zijn twee verschillende zijn dingen. twee verschillende dingen. Ja, ja, Maar het is hetzelfde proces. Dat er, he, dus, de, of hij lost er gewoon een beetje zuur op in water... en dat, is, dat zorgt voor een zuurdere regendruppel of een zuurdere oceaan. Ja. Uh, nog even de dieren onder water. De grotere zeezoogdieren... Ondervinden die er iets van? Nee, waarschijnlijk niet, waarschijnlijk niet direct. Maar dus misschien wel indirect, omdat het het ecosysteem kan veranderen. Ja, want dieren hebben, we hadden het net over schelpen. Er zijn natuurlijk veel dieren van schelpen. Schelpdieren leven. Ja. En als er minder schelpen zouden zijn. Want het betekent dan dat die schelp. We hadden het net over slappe schelpen. Maar het betekent dat die schelp. zijn schelpdier zijn schelp niet kan maken? En dat hij dus eigenlijk niet echt tot leven komt? Of niet, nou, dat is of, ook een verschillende vraag. Scheerde. In hoeverre zijn algen in staat om zonder de kalk. Te groeien. Die schelpen zullen daar echt last van hebben, maar die zullen daar misschien juist uh, vatbaarder zijn voor predatie. Dus dat ze, dat ze makkelijker te eten zijn uh, door dit soort uh, uh, zoogdieren of andere of, of, of vogels. Ja. En, uh, dat, dat, dat, is dus het, dat is dus het lastige wat te voorspellen. Om, dat, om dat echt precies de gevolgen daarvan goed te voorspellen omdat het, het is een complex in het ecosysteem. En dus als één aspect daarin sterk verandert... is het heel lastig om te zien hoe dat in het hele ecosysteem ja. precies... Maar toch worden. wordt er dus al gesproken, jij zegt het ook... al over het tweede CO2-probleem. Dat klinkt heel, heel heftig en ja. angstaanjagend. Terwijl je over heel veel dingen zegt... ja, weten we nog niet, lastig, moeilijk, gaan we nog onderzoeken. Ja, nou, we, weten dus, we weten dus zeker dat het een effect heeft. Op heel veel soorten. Alleen per soort is het verschillend hoe het verandert. En dus de ene soort heeft er baat bij, de andere soort niet. En dus dat er veranderingen zullen zijn, dat is bijna zeker. Het is alleen de vraag hoe die veranderingen precies zullen zich manifesteren. En welke soorten nou daar uh, baat bij zullen hebben... en welke soorten daar uh, uh, slecht mee om kunnen gaan. Nou wilde jij net uh, al heel ver de geschiedenis in... want jij doet ook onderzoek naar in de verre, verre, verre, verre geschiedenis... miljoenen, tientallen miljoenen jaren terug... Waarom is dat zo belangrijk voor dit onderzoek? Nou, precies waarom ik zeg. Ik zeg dus het is eigenlijk heel lastig te voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Maar daar, in het verleden is er bijvoorbeeld met name een periode... Zeg, 56 miljoen jaar geleden is er ook al eens een periode geweest... van sterke oceaanverzuring. Nou, dat geeft ons dus een kans om te kijken van... oké, okay, wat gebeurde er toen met het hele ecosysteem? Want dat is al lang gebeurd. Hè? Dat is al gebeurd, dus dan kan je onderzoeken wat er toen gebeurde. En daar hebben we een van de dingen die we dan nodig hebben... is een goede zeg maar, uh, benadering van de vroegere pH van het zeewater... de vroegere zuurgraad van het zeewater. En wat we dus nu gaan doen... is we zijn dus bezig om een uh, bepaalde, bepaald type alg... Uh, genaamd dinoflagellaten. Uh, dat is een uh, groep algen die ook in de huidige oceaan heel belangrijk is. Uh, we doen ook fotosynthese. En die, uh, uh, die als, als je die in verschillende zuurgraden laat groeien in het laboratorium dan veranderen ze hun samenstelling een beetje, hun chemie. Veranderen ze een beetje. En daar zijn we dus nu druk mee bezig. Um, wat het voordeel daarvan is, omdat die fossielen die nog van gelaten kunnen we dus de chemie van meten. En dan vervolgens is dat een soort van maat van de vroegere zuurgraad van het zeewater... of de vroegere CO2-concentratie in, in het zeewater. Ja, want hadden we dan 55 miljoen jaar geleden ook al last van slappe schelpen? Nou, wij niet. Maar, want wij waren er nog niet. Maar inderdaad zien we dat ook tijdens algemeen, die periode. Ja. de schaaltjes, met name in het diepe oceaan. een beetje dunner werden dan dat ze daarvoor waren. Oh. En uh, dat is dus ook een maat voor de CO2-concentratie. voor de zuurgraad van toen. En wij gaan dus met die, met die tien of gaan wij een nieuwe manier ontwikkelen. Om, die, om de vroegere pH van het zeewater te reconstrueren. Ja, en als je er dan achter komt. na een heleboel onderzoek van jou en je collega's. dat dat inderdaad het geval is. en dat er hele kwalijke zaken aan de hand zijn. wat dan? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, goed, uiteindelijk hè, dus, uh, zien we dat die CO2-uitstoot meer problemen op, oplevert dan uh, baten. En ik denk dus dat dat, uh, goed, wat mij, dat is, mijn, dat is een, meer een politieke uh, keuze natuurlijk wat je daar gaat doen. Maar als je dat niet wil, dus als je niet wil dat de aarde opwarmt en dat de CO2-concentratie stijgt uh, en, en, en een zuurdere oceaan veroorzaakt, dan moet je uiteindelijk stoppen met het verbranden van uh, fossiele brandstoffen. Ja, dus dat is een extra reden om daar heel voorzichtig mee om te gaan. Ja. Ja. Nou hoor je nog niet zoveel over dit probleem, hè? Ja, waarom zijn er geen campagnes om ons hiervoor te waarschuwen? Ja, die zijn er wel steeds meer. Uh, het is inderdaad, het houdt niet over. Die, uh, het is ook een lastige probleem uit te leggen. We hebben het net al over, ja, eigenlijk is er nog heel veel onduidelijk. Uh, die klimaatverandering is een veel duidelijker een probleem. Hè? Dus mensen, ja, oké, okay, als het hier uh, twee graden warmer wordt in de winter of in de zomer... dan heeft dat direct op ons effect. Als het oceaan verzuurt, ja we zitten hier ook in het bos. Ja, Wat hè? merken we ervan? Ja, nou merk jij tijdens je onderzoek kom je al veel van dat soort Schelden of algen tegen die minder kalk aan. Ja, dat, dat, dat kan je nu al merken in de oceaan. Dat je bepaalde soorten hebt die inderdaad een dunner kalkskeletje maken. En dus dit is nog maar het begin. Hè? Als we doorgaan met het verbranden van fossiele brandstoffen, dan wordt de oceaan nog zuurder. En sterk zuurder. Um, en dat is ja. uh, zeer waarschijnlijk. Uh, Even nog heel kort, want nu gaan we afsluiten. Volgende week in Bangkok, klimaatconferentie, de laatste voor Durban, eind dit jaar. Wat kunnen ze daar doen tegen die verzuuring? Zorgen dat we stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Of, oftewel goed investeren in het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. Heel duidelijk. Appie Sluis, paleoclimatoloog aan de Universiteit Utrecht. Dank je wel voor je komst naar het ja, kapitaal. Graag. De Natuurkalender. De dingen van deze week. Ja, we zijn nog een uh, heel, heel heel klein, maar ook wel heel erg belangrijk berichtje van de Venolijn uh, vergeten. En daar wilden we nu even naartoe. Misschien was het u ontgaan, want de website volgdevos.nl was de afgelopen dagen meer uit dan in de lucht. En waarom dan wel? Luister naar deze beller. Ja, met uh, Jaap Mulder. Ik bel even omdat het voorjaar ook bij de Vossen uh, is uh, aangebroken, de live webcams. Uh, bij de vossen die hebben laten zien dat vrijdagochtend om tien voor tien s ochtends het eerste vosje is geboren. En dat is een uh, wereldprimeur, want dit uh, uh, is nog nooit vertoond. Uh, live beelden van wilde vossen uh, op internet die voor iedereen te zien zijn. De eerste drie uh, jongen die uh, kon iedereen geboren zien worden. Hartstikke mooi. Normaal is het, uh, is het geboortetijd bij vossen altijd een beetje rond 1 april. En dit was dan precies 1 april. Geen 1 april grap. En we zijn er heel, uh, heel blij mee. Appie Sluis zit hier nog. Appi, vorige keer was je hier nadat je een prachtige expeditie had gemaakt. Op een boot, heel lang, ver weg. Uh, wanneer is je volgende expeditie? Ah, oh, Voorlopig niet, helaas. Nee, ik wil graag weer. Maar het is, uh, we hebben nog voorlopig even een paar kilometer boorkeren om uh, door te werken. Dat is de andere kant van de medaille, van de, van de wetenschap. Ja, je ja, uh, zit ook laboratoriumwerk. Jarenlang op laboratorium. Kantoorwerk voorlopig. Precies. Geen slappe schelpen in de praktijk. Hé, hey, jammer. Op vroegevogels.vara.nl kunt u zich abonneren op onze gratis e mail nieuwsbrief. U krijgt dan drie keer per week, kort en krachtig... het belangrijkste natuur- en milieunieuws in uw mailbox. Op onze site vindt u nu ook onze paaseieren-enquête. Wat koopt u en waar let u op? Dierenwelzijn, prijs, duurzaamheid. Het kost u een halve minuut. Dus Doet u even mee. Het gaat dan over chocolade en normale eieren. Alle eindjes. Ook uw tuin is belangrijk voor natuur en milieu in Nederland. Al duizenden mensen doen mee met tuinreservaten. Kijk op tuinreservaten.nl Meld u aan en laat uw tuin onderdeel zijn van één grote groene verbinding in uw stad of dorp. Iedereen kan meedoen. Het maakt niet uit hoe waardeloos je tuintje ook is. Dinsdagavond in Vroege Vogels TV. Op zoek naar de middelste bonte specht. Waarom de gasopslag in Bergen-Noord-Holland de natuur bedreigt... en uw eigen natuuropnames in wat ruist. Dat is de fenolijn op tv. Heeft u zelf iets heel bijzonders gefilmd? Stuur het ons op via de site. Vroeg volgens TV, dinsdagavond, vijf voor half 8 op Nederland 2. En na tien OVT van de VPRO. Vanwege het Museum Weekend, zijn ze live vanuit het Museum Bijzondere Collecties in Amsterdam. Een hele mooie zondag en graag tot volgende week. Morgen om 7 uur. 10 jaar kunststof op Radio 1. Met Volkskrant hoofdredacteur Filipe Reemarkt... schrijfster Naima El Bezas en jazzpianist Bert van den Brink. Morgen van 7 tot 8, 10 jaar kunststof. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wil je dit jaar meer voordeel uit je belastingaangifte halen? Ja of nee? Je kunt namelijk meteen orgaandonor worden met je DigiD...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 Hoe blaas je nieuw leven in een oud sprookje? Martine Bel heeft er iets op bedacht. Ze het tien klassieke sprookjes op rijm. net van Dongen zit in het hoogseizoen van haar leven. Ivan Lins schreef muziek voor grootheden als Barbara Streisand en Ella Fitzgerald. En is Arjen Lubach nu schrijver of cabaretier? U ziet het in Kunst TV vanavond om 6 uur op Nederland 2. VR brengt cultuur. Nog steeds overlijden 108 mensen per dag aan hart- en vaatziekten.